Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronabesmettingen gaat niet meer zo hard omhoog. Afgelopen week kwamen er ongeveer evenveel besmettingen bij als de week ervoor, 155.000. Het RIVM heeft het over een stabilisatie van de cijfers. Maar om nou te zeggen dat het meteen goed nieuws is... We zijn niet uit de gevarenzone. We zitten, zonder, we zitten nog steeds heel hoog kwantabesmettingen in Nederland. En de druk in het ziekenhuis is onverminderd groot. De stabilisatie heeft ...volgens het RIVM waarschijnlijk te maken met de nieuwe coronaregels. Het duurt nog zeker een week of twee voordat het effect ook in de ziekenhuizen te zien is. Er liggen nu bijna 2500 mensen met corona in het ziekenhuis. De GGD in Utrecht stopt op veel plekken met testen zonder afspraak. De testlocaties kunnen door de hoge coronacijfers de druk niet meer aan. Gisteren stonden op sommige plekken mensen wel twee uur in de rij. Bij XL-locaties, zoals die bij de jaarbeurs, kan je nog wel zonder afspraak terecht. De Brabantse XTC-koning is opgepakt. De politie hield vanochtend een grote drugsactie in Brabant. Op verschillende plekken zijn in totaal zeven mensen opgepakt. En volgens de Telegraaf is één van hen, Peter S., en hij zou een van 's werelds grootste XTC-producenten zijn. Niet meer sporten, uit eten en naar de bios. En na vijf uur mag je ook niet meer lessen voor je rijbewijs. En dus is het weer balen voor rijschoolhouders en leerlingen, niet alleen omdat er minder les kan worden gegeven, maar ook omdat het goed is om swinters te leren rijden, zegt deze Groningse rijschoolhouder. Om vijf uur wordt het donker, om vijf uur gaat de spits. Nou ja, zomers rijden we natuurlijk alleen maar in het licht. En swinters kunnen de leerlingen ook een beetje in de spits en in het donker rijden. Ja, en dat wordt ons nu een beetje door de neus geboord. Die donkere ervaring is natuurlijk wel mooi voor de leerlingen en de spits is natuurlijk ook heel erg handig. En dan maar s ochtends vroeg lessen. Dat vinden de studenten die leren rijden maar niks. Het eerste wat ik hoor zo van 7 uur, eh, dan besta ik nog niet hoor. Het weer nog, het is bewolkt, het regent en het waait en het wordt 9 of 10 graden. Morgen waait het nog wat harder, zijn er buien, maar in de middag kan ook de zon nog even tevoorschijn komen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is alweer file rijden op de A10 Zuid, de binnenring, want er gebeurde een ongeluk bij knooppunten Nieuwmeer. Daar staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging, doordat er twee rijstroken dicht zijn. Helemaal dicht is de A44 in beide richtingen, de weg Den Haag-Amsterdam. Dat is vanwege een technische storing aan de Kaagbrug. De vertraging in beide richtingen is groot, dus je kan maar beter omrijden via Leidsendam over de A4 en de N14. Verder nog wat vertraging op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Bij Hillegom 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.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 de beginperiode van dit radiostation CFM hoorde je de single van Crush en the House Arrest. We gaan zo dadelijk uh, Pip-reporten met inderdaad treurig nieuws aan het begin. Maar eerst uh, deze, ja. Speciaal even voor uh, heer Vos tegenover mij. Eros Ramassotti helemaal live. <tie> Tu va pour durer, je sais que ça va changer. C'est Zingari di professione Con i giovani da E in mente un'illusione Lo s'hanno fatto così Guardiamo sempre al futuro E così immaginiamo Questo mondo meno duro Finché qualcosa cambierà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 De Stewarts uh, draaiden afgelopen weekend uh, overuren in Qatar. Na de lang uh, slepende rel rond de veelbesproken duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Brazilië. en de zaak rond de gridstraf voor de Nederlander. Was de, uh, was de raceleiding ook na de Grand Prix nog druk. Red Bull-teambaas Christian Horner kwam uiteindelijk weg met een officiële waarschuwing. De Brit werd op de vingers getikt omdat hij zich volgens de Stewarts niet aan de zogeheten sporting code had gehouden.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 Hey, hey.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 Verloren. en je voelt je niet zo fijn. Weten dat je extra goed moet zijn? Wil de oogst beter zijn? Maar je vindt de hulp zo verboden, Want je weet het zelf zo goed. Dat er wie je naast de mensen nodig vertellen vertellen hoe het moet. Want het is kan niet zonder het, dan je de klap maken. En Simon hoorde je, en pak maar mijn hands. Het is uh, half vijf geweest, het uh, dier staat alweer te kwispelen. We hebben het over uh, Maren. Manis. Uh, Manis. En, nou, manen. Manis is een uh, onherleidbare bastaarddame van zes jaar oud. Mijn baas kon mij wegens gezondheidsproblemen niet meer de beweging geven die ik nodig heb. Naar mensen ben ik afwachtend, maar met mijn vaste verzorgers ben ik inmiddels vertrouwd en blij...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 nog eentje, dan moet ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, nog eentje. Ze wachten op me daar. Drank, voel ik me vrij De ochtendzon is opgekomen Deze nacht is nu echt wel voorbij Mijn maatje weg, De vles is leeg Weet niets meer van wat jij kon zijn Nog eentje dan Nog eentje dan Nog eentje Dan moet ik echt naar huis Nog eentje dan nog eentje dan, nog eentje, ze wachten op me thuis Elk weekend dezelfde, even naar die groen En papa is verlopen nog niet thuis Nog eentje dan, ja nog eentje dan Nog eentje, en dan ga ik naar huis de...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 Met de lijn, dat is fijn en geser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 De tijd. Zou nog graag wat blijven hangen? Ik ga niet tot mijn spijt. Nee, ik heb nog niet de hoogte, maar het is gewoon de hoogste tijd.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 Hoe, hoe je Stamkroeg restaurant of wat dan ook erop reageert. En wat voor alternatieven ze hebben. Nou, Rudy Karel zong het mooi ja, de mo hoogste mooie, tijd. Mooie, mooie, mooie afscheid kon niet. Nee, zo is het. Afscheid nemen bestaat wel. Want uh, het is <laughs> alweer tijd, uh, Albert Dus ja. uh, het zit er weer op. Zandvoort op zondag.